Van 8 uur. Krijgt u met het Energy Journaal. Er komt mogelijk een laptopverbod op vluchten van Europa naar de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse media wordt daar vandaag een plan voor gepresenteerd. Nu al is er een verbod voor vluchten vanuit een aantal landen in het Midden-Oosten. Op die vluchten naar de VS mogen geen passagiers, mogen passagiers geen laptops, tablets en camera's meer meenemen in de cabine, dat zou nodig zijn voor de veiligheid. Milieudefensie spant een kort geding aan tegen de staat om schonere lucht af te dwingen. Vorig jaar begon de Milieuorganisatie al een rechtszaak, maar de procedure gaat erg langzaam. Door nu een kort geding te beginnen wil Milieudefensie een snelle uitspraak van de rechter. Volgens de organisatie vallen er elk jaar duizenden doden door luchtvervuiling. Vorig jaar hebben zeker 35 criminelen hun enkelband doorgeknipt, waardoor ze konden vluchten. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van de reclassering. Het ging om verdachten in voorarrest of veroordeelden die het laatste deel van de straf thuis mogen uitzitten. In Nederland dragen 1600 criminelen een enkelband. Bij 98% van de dragers gaat het dus goed, zegt de reclasseringsdirecteur tegen de krant. Op de Middellandse Zee is de Libische kustwacht bijna in aanvaring gekomen met een schip van een Duitse hulporganisatie. Dat gebeurde in de buurt van een bootje vol migranten. Die voer zo'n 30 kilometer uit de kust van Libië en was op weg naar Italië. De kustwacht wilde het bootje terugbrengen naar Libië, maar zegt gehinderd te zijn door een boot van Sea-Watch. De vrijwilligers wilden de migranten meenemen naar Europa. De gemeente Tilburg is een proef begonnen met stoplichten voor voetgangers die langer op groen blijven staan. Ouderen en mensen die slechter been zijn kunnen een app gebruiken om veilig over te steken. De gemeente krijgt geregeld klachten binnen over stoplichten die tekort op groen staan. De proef in Tilburg duurt drie maanden.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 En Zandvoort heeft het nog altijd het openingslied, want Zandvoort heeft zeker met de vismaaltijd. Eman Hilbers is aangeschoven en wij gaan praten over de vismaaltijd. De 8e. De 8e, ja. ja. De 8e. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hebt... de 8e juni mag ik aannemen. Nee.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 Ja, maar daar zorg ik ja voor. Dat, dat, dat, dat, daar maak ik me niet zo'n zorg over. Nee, waar die ze vandaan haalt, haalt die ze vandaan. Maar daar komt wel een goede motor. Ja, ik uh, hoop dat er ruim van tevoren in. Ja, op uh, de dag zelf uh, nog even aankwam waaien. Uh, daar komt de speaker uh, te staan waar we gewoon leuk, vrolijk, uh, gezellige muziek op, uh, op draaien. Ja. Was dat die mevrouw die zo vrolijk danste? Vorig jaar? Of was dat een gast die uh, begon te zingen? Nou, ik heb geen danseres in. Dus, uh, okay. Dat mevrouw dat, dat, met twee muzikanten? Oh, dat was dan een, iemand van de, van de band zelf. Ja. Okay. Ja. Die ging nogal vrolijk een keer. Ja, maar goed, als jij daar komt en je hebt zin om te dansen, dan hou ik je niet tegen ja. hoor. Nee, dus nee. Uh, wat mij betreft mag iedereen gaan dansen. Ja. Ah, het zag leuk uit in ja. ieder geval. <kwijnt> er is, dus, is uh, altijd een vaste club, die komt heel vroeg. Ja. En uh, die worden met taxi gebracht. Is er weer een tafelverdeling deze keer? Of kunnen die mensen zeggen: Van nou, we willen graag daar zitten? Of nou, of dat wordt lastig. Tafel, nou, of, dat wordt lastig. Omdat, uh, kijk, dat zijn tafels. Uh, ik, ik heb 250 kaarten. En daar staan 250 stoelen. En aan de oh, tafel, zo'n 8 man. Er kunnen er 10. Als je er twee aan de kop zet, hè, dus 8 tot 10 mensen. Ja, kom je met z'n drieën, dan uh, maakt niet uit. Er komt er 7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 Dat herhalen we zo meteen nog wel een keertje. Want dan komt er nog wat anders bij. Maar dat, uh, dat is wel uh, het beste om, uh, om te doen. Kijk, uh, iedereen komt uh, van allerlei kanten aan. Iedereen schuift uh, aan op een plekje waar ze graag willen zitten. Maar uh, kom je met een gezelschap, dan is het wel leuk om uh, met elkaar aan één tafel te zitten. Ja, want er werd ook soms technisch gekeken naar de boom. Ik zag mensen kijken. Ja, uh, ik, moet, ik moet daar naartoe, want dan de boom draait zo mee. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, uiteindelijk was het gewoon lekker weer. Ja, Daarom, dus uh, of die boom nou uh, de zon tegenhoudt, of wind tegenhoudt, of wat dan ook, nee hoor, dat, uh, dat maakt niet uit. Nee. Um, de nevende, hoe laat kan men gaan zitten?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 250 is een mooi getal. Ja. Uh, het past precies per plein. Je moet een andere locatie zoeken, andere logistiek. Dus dat... Daarom. En het blijft lekker exclusief, want mensen moeten kaartjes gaan kopen. Ja. ja. En die zijn te koop wanneer? Die zijn vanaf aan zijn de zaterdag zijn ze te koop. Zo en voel ik zaterdag bij de Bruna, neem ik aan? Bij de Bruna, bij de VVV, bij het museum en bij het Wapenverzandvoort.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 Cadeautip ja, voor Moederdag: geef een kaart voor de vismaltair. Ja. Nou, nou, ik vind hem goed. Ja.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 Goed, Emin, uh, bedankt voor je komst, bedankt voor de aandacht. Ja, graag gedaan. Uh, 9 juli. Juni. Ja, ik zit dat met You 9 know. juni is de vismaaltijd. Vanaf 5 uur kan je gaan zitten. Voor 14 euro bedeman voor de complete vismaaltijd. Dus ja. een consumptie. En uh, we hopen het mooi weer wordt. Dat, uh, dat gaat zeker gebeuren. Ik dus zie komt helemaal, komt helemaal goed. Dank okay. Dankjewel. Dank je wel.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 Stop Jack Or the waters happy And they couldn't ooh. prevent Jack Want wij hebben natuurlijk een prachtige de vereniging in uh, Noord. Net voor waar Tunnel Oost was. Aangesloten door Anneke. En de gaat beide spelend lid. En ik hoor net dat Anneke de wedstrijd op de gaat doen. Ja. ja. In deze... ja dus dan kom ik straks ja. even op terug. En ik ben de secretaris. Als je in de microfoon wil praten, dan weet de heel zandvoort dat jij de secretaris bent. Hij sec is de secretaris. Ja. Wie is de voorzitter? Apreuts. Uh,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 Voor een vereniging uh, met 20 banen. Weinig. Weinig? Eigenlijk weinig. weinig. Ja. En we hebben best wel een verloop van heel oude mensen al in de negentig. Die speelt perfect hoor. Maar, ja, je ziet toch een verloop. Dus er gaat wel uit, maar er komt niet in? Nee. Ja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 ik zou niet weten dat daar zo de boelbaan achter was. Dat is onge ongetwijfeld mijn gebrek. Echt waar? Maar misschien dat... Ja, dat ligt er dan aan wanneer? Misschien dat heel veel mensen dat niet doen. Als je bijvoorbeeld op de dinsdagmiddag naar de huisartsenpost zou gaan, dan hoor je vast het gekletter van de Wallen. Nou, dan spelen we. Ik, ik hoor slecht, maar ik dan zou dan zou ik dat moeten horen. Okay. Ja, of dan maar, zie je dat het daar druk is of zo. Mensen en mensen lopen. En de vlag hangt uit. En de vlag hangt uit, ook dat okay, nog. En, en buiten dat, wat uh, samenwerken met de seniorenvereniging neem ik aan? Uh, daar doen we ook af en toe oproepen in. Yeah. Uh, we geven clinics voor uh, bedrijven en, en, en verenigingen. Zo ook bijvoorbeeld pluspunt. Uh, die komt eerder, of van uh, ook zandvoort. Die komen ook eerder weer.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 Ja, nou, dat is leuk. Zoals de buurt proberen we bij te halen in kindje Ja, uh, met, met de met De ja, burendag, nou, hè? de buurendag. Maar dat volde flyeren we dus overal in de buurt. Ja. En dan moet ik zeggen, toch wel weinig respons. Maar organiseer je ook ik, de enige keer dat ik uh, Jeud Boel heb? Dat is al lang geleden. Want het was een toernooi van de ondernemersvereniging. Die werd toen gehouden op het Gasthuisplein. Ja. En ik moet zeggen, naar aanleiding van die toernooien. werd speciaal Jeud Boel banen aangelegd. door de toenmalige wethouder. Ja. Dat goed. was erg leuk. Want dat was georganiseerd door iemand. Ja, nou, door ons. Maar door jou dan. Maar uh, komen dat soort toernooien nog terug voor ondernemers bijvoorbeeld? Want dat was uh, erg gezellig. Nou weet je, er komt zoveel bij kijken om banen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 Plus, die trap die daar zit, is, in, We is hebben ook niet handig. Ja, We hebben het geprobeerd hier op de boulevard, hè? op de, de rotonde. Want ja. daar heb je die banen natuurlijk liggen. Ja, de schelpenpaadjes. Schelpen schelpen? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Onderkant eigenlijk kan je een beetje... op, op alles spelen. Als het maar zand ligt. Ja. Nee, ja. hoeft niet eens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 Want mocht je daar ook de tos winnen, dan mag je weer kiezen. Zeker tos. weten, ja. ja. En die hebben ook hun voorkeur, hè? Die uh, tegenstanders. Een gemeen spelletje. <laughs> ja, het is best wel uh, een nou, leuk spelletje. Ja. Kennen jullie ook clubkampioenschappen? Club ja, ja hebben uh, we ook. Kijk, onze clubdag is nu, ja. ik dacht 6 september.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 Je speelt in verschillende klassen. En de uh, zwaarste klasse wordt de kampioen. Nee, wij spelen gewoon dat noemen all ze. Over. Melee, uh, dus gewoon all over. Uh, je, ieder heeft zijn eigen uh, puntentelling of punten, en dan na drie wedstrijden zeg je, nou, die okay. is all over de beste. Maar met een handicap dan, net zoals. Uh, nee hoor. Oké, okay, maar als maar, ik als ik binnenkom als ja? nieuw lid, kom je gewoon meedoen. Maar dan kan ik. Theoretisch geen kampioen worden, tenzij ik een handicap zou hebben. Nee, nee dat speelt niet. Dus dat, nou want, uh, je speelt altijd met een maat. En stel je krijgt een hele goede maat okay, toegewezen. Ja. dan kan je zomaar winnen. Ja, nee, precies. Want ik heb ook toen nee, als een keer gewonnen. Ik had de Noordspoort. Nou. <laughs> nee, maar je, bij, hele, je een hele goede maat? Ik, nee, ik had heel veel mazzel. <laughs> maar nee, maar met golf werkt dat ook wel met een handicap. Dat ja. een, een slechte speler in principe kan winnen. Maar dat werkt dus bij Zurdubbel niet zo. Nee, bij ons uh, is dat niet. Dat is dan, dat is dan wel uh, op het terrein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 District West, dan ga, kan je het verste tot Rotterdam. Zit je in district Noord, dan zit je richting uh, Dessel, ja. ja. bij wijze van nou, de uh, dus, kop van het Holland. Ja, maar als je dat dus daarin ingedeeld wordt, dan heb je behoorlijke afstanden af te leggen. En ook naarmate de mensen dus ouder worden, zeggen ze ook van ja, daar heb ik geen zin meer in. Ja. Ik speel dan liever gewoon kleine toernootjes ergens. Nou, uh, in de omgeving. In de hm. omgeving hier, we ja. hebben die, goede contacten. Die, ja, en die er wordt bijvoorbeeld, ik weet niet of het zo is, maar in Noordwijk is een show En die zegt soms voor laten we nou eens een gezellige dag uh, tegen elkaar gaan te spelen. Dat, dat kan. zijn die kleine toernooien. Ja ja, ja, ja. En dat kan ja. je weer opgeven via OnTip.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 Maar goed, goed, het is best uh, een wanneer, uitdaging. Wanneer is zo'n dag? We hebben nu straks uh, de 21 juni. Dat is. Uh middernacht uh, uh, uh, ja, ja. Nou, en dan gaan we door. meerdere verenigingen proberen uit te nodigen. Lijnden, Nufennep. Kijken of die genoeg spelers hebben. Dat, dat die dat, bij ons komen. Dat is nog de rijenlijnen. Dat is hartstikke. Ja. En, en aanstaande zondag hebben we ja. een spellendag. Daar zetten we allemaal gekke attributen neer. Uh, zeg maar uh, een knikkerbaan. Dus dan moet je door boogjes heen met je bal. Uh, je moet in een... Uh, hoe noem je zoiets?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 Uh, dus allemaal gekke spelletjes. Uh, de aanstaande zondag? Dat dan, hebben we aanstaande uh, zondag. Dan mag iedereen bij jullie komen voor de spelletjes. Kijken. Ze ja. mogen komen kijken, want we, uh, de oh, indeling jullie, is, is al. Alleen voor de, voor de leden is ingeschreven. Nou, en, en ook van, van buiten, maar we hebben nu al. Het is nu zon, ma, uh, zaterdag. zaterdag morgen. Dus morgen is ja. dat. Dus we hebben al de indeling gemaakt, want anders dan wordt dat. Hoeveel uh, hoe mensen komen uh, er? 32. Nee, 34, sorry. En hoe ja. je dan door twee delen?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 uh, deze folder kan men die ergens halen? Bij, bij jullie, bij de VWV? Sowieso bij, bij ons. En uh, bij het pluspunt liggen ze ook. En bij de huisarts, en de VV, bij het huisarts ligt ze ligt de ook. Bij de, ja, buren. De buren. bij de buur. Daar ligt die ook. Ja. Het zijn me meestal oudere leden die je dan ophaalt. Dat is, uh, Over, ook voor jonge mensen kan het een leuke sport ja, zijn. Het, ja, het is een leuke sport. We hebben ook jongeren gehad en die zijn echt heel hoog gekomen. Ja. Ja. Ja. Alleen maar, onze faciliteiten zijn dus, uh, dan moet je trainer hebben, uh, dan moet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 uitgaat van 4 uh, per baan. Ja. Dus dan heb je doublet 2 tegen 2. Maar je kan ook triplet spelen 3 tegen 3. Ja. Dus als je daarvan uitgaat, dus heb je er al 6, maar 20 is 120 mensen. Dus je kunnen nog wat aanwas gebruiken. weten ja. En vooral bij de jongeren, tenminste 40 ja, plus even. Juist, ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat zou het mooi zijn. Dan heb je een beetje tegenstand. Ja, ja. ja. ja. ja. dat dus ja. kan je zo voor Nou, we zijn ook met uh, Hanni Schafscholen uh, bezig.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 Dinsdagmiddag. Uh, de vrijdagavond. En de vrijdagavond. De speeltijden zijn dinsdag van 1 ja. tot half 6. Vrijdag van half 7 tot uh, 10 uur avonds. Dus de vrijdag. En zaterdag van 1 tot half 6. Dan ben je welkom bij uh, jullie. Uiteraard. <coughs> In de Thomasstraat 3. Nou ja, voor het gemak achter Tomson. Tomson. Het gebouw van de voormalig De Kei. Nu uh, huisartsenpost.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 Wij is je de bedoelverleniging ja. Antwoord. Moet je even wel melden. Vanmiddag kan je er alleen. een? Ja. beetje Met ja. je koude woord. Ja. Ja. ja. Uiteraard. We zijn helemaal paraat. Ja. We zijn helemaal paraat. Jullie hebben prachtig weer om te spelen vanmiddag. Ook oh, dat. Het Heerlijk. Verzellig wordt. En uh, ik hoop dat jullie binnenkort wat aanwas krijgen. En uh, dus zeker dat iemand komt met koude woord Goedemorgen Zandvoord. En ik heb nog een klein dingetje. Ja. Op maandagavond ja. is er training voor nieuwelingen. Dat is ideaal. Dan, op maandagavond? Is er training is er? dat is van nee. half acht tot half tien. Trainen, dus, nieuwe leden mogen gelijk mee komen trainen aan ja, maand. Dat is in de maand mei voor de Oké, ik wens jullie heel veel succes en wat nieuwe ja. leden toe. Okay. Veel nieuwe leden. Ja, vooral nou, jonge leden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kom, kom rustig morgen langs als je wat te melden hebt over mooie festiviteiten. Goed, dank voor Ja, je doen we zeker. Ja, succes. Ja. 13,5 jaar is de voorzitter afgetreden en voor mij zit de nieuwe voorzitter, Ruud Wilgers. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen Komt ben. een beetje erbij? Ja, ik hoop dat je me goed kan verstaan. Nou, het ja. gaat om de die ja. mensen in de Ja, lijst. En ja, ja. Die en die al die ja, andere ja, ja, ja, ja, ja, ja. weten. Ja, uh, natuurlijk. Een nieuwe voorzitter, uh, Jan Heijn, heeft 13,5 jaar uh, met veel uh, plezier gedaan. En, uh, hij had ook al van tevoren gezegd dat hij mee zou stop. Uh, hoe kom jij bij de Sandverzendingen aan? Ja. ja, hoe kom je daarbij? Dat ja. is uh, gevraagd worden. <laughs> en uh, daarna is het even goed. Uh... De stukken gelezen. wat er allemaal speelt. En er speelt wat. En dat weten we allemaal. En dat heeft in ja, de krant gestaan. Ja. En uh, ik heb daarna nog uh, de nodige gesprekken zeg maar, gevoerd met een aantal mensen om uh, te kijken van uh, hoe, hoe diep zit het. Nou, uh, als je ergens aan begint, dan moet je er ook achter staan. En uh, nou ja, dat is ook. Uh,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 En dat waren er ook wat potjes, maar die potjes bestaan niet meer en dat kan niet meer in deze tijd. En uh, er is geen euro uh, verdwenen, maar je kan niet iets buiten de boeken houden, klaar. Uh, Ruud, was Waar jij in ja. je ambtelijke carrière ook op een of andere wijze betrokken bij uh?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 was ook altijd al in Kijkduin. En ja, dat, dat leeft en dat, strand, dat blijft trekken. En uh, als je dan gevraagd wordt om een ding te kunnen doen op het strand. Ja. Hè, en het is ook nog uh, ja, voor de gemeenschap. Hey, jongens, laat maar er wel duidelijk over zijn. Het zijn allemaal vrijwilligers die een heleboel tijd erin steken. Ja. En allemaal Prodeo, Dan zeg ik, nou, dat uh, mag ook wel eens gezegd worden. Dat mag zeker gezegd worden, want ja. uh, men moet daar toch maar heen. Het is een vereniging zelfs waar je uh, lid van moet worden. Anders, ja. mag, niet, anders mag, niet mag je niet eens meezwemmen. Mag je niet meezwemmen. Geen bestuurder zijn. Nee. Dus jij bent, <lacht> jij bent nu ook lid? Ik ben ook lid, ja. Uh, de financiële kwestie die is, uh, uh, is gepasseerd. Er uh, speelt of speelt er nog wat tussen Noord en Zuid en uh, zeker Noord. Ben je daar ook in gedoken hoe dat nou eigenlijk zit met een aantal leden die uh, uh, gerooieerd zijn? Ja. Verzocht zijn de, de, dat de boel te is, uh, nou Ja, Dat is ook een gepasseerd station. Het is door de Algemene Ledenvergadering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 in de Waarsdreller, eh, om eh, zeg maar eh, te redden. Eh, dus we ja. hebben voldoende opleidingen gegeven. En ze moeten ook al die, al die opleidingen volgen. Om zeg maar, eh, nou ja, Gekwalificeerd strandwachter te zijn. Gekwalificeerd. Of, of, hoe, of hoe dat dan ook life heet. <laughs> lifeguard. Nou, over ja. lifeguard, ja, dat, als ik dit hoor, dan moet ik naar de KNRM denken. Ja. Hoe is het met de samenwerking? Uh, ik heb begrepen hier in Zandvoort goed...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 En... Uh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 Ja, op de bank, ja. ja. <laughs> over, over college gesproken, uh, uh, volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Uh, hebben jullie daar een wensenpakket voor? voor uh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 Uh, er zijn, als ik het zo uit mijn hoofd zeg, 80 hele actieve leden. En uh, dan zijn er een, een 500 uh, donateurs, CQ. Uh, leden. De, de actieve leden bemannen de post. Ja, die bepalen man. Nou, die zijn gewoon actief binnen de, de vereniging. Zowel in het zwembad natuurlijk. Ja. Want dat is natuurlijk, zijn eigenlijk twee, vereniging, twee verenigingen in één. Je hebt natuurlijk de, de, de zwemclub op donderdagavond. Uh, die de opleiding doet. Dat uh, uh, de mensen dat 16 jaar zijn. En daarna worden ze dus opgeleid, verder opgeleid. Om op strand te mogen. Um, wat dus uit de zwemclub komt, ja. wordt uh, uh, geanthousiasmeerd om lid te worden. Nou ja, lid te worden de post. op Dortschap. Maar ze stoken, zijn al maar, lid natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk de, de kweekvijver.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 Ja. Ja, dat is, uh, ja, het is een hele hechte club. Ja. En, uh, het is alleen maar fijn. En dat is het mooie van het dorp, zeg ik. Hm? Ook al gaan we, al gaan we naar, uh, naar Haarlem, we blijven in het dorp. Ja, ja. He? Is, we gaan naar Haarlem. Die gaan we verder niet uitspitten. Nee, want, nee, nee, uh, nee oké. Okay. Daar hebben we de politici voor. Hè? Daar komt een manimeters is al aanwezig. Ja, die zit al lachend te kijken. Van, wat is het toch allemaal met die Ruud? Die net met pensioen is. Ik heb nog één vraag. Kan dat nog? Ja, op, van, dat, dat komt omdat ik daar waarschijnlijk te weinig van weet, maar wat is nou het wezenlijke verschil qua doelstelling tussen de Zandvoortse reddingsbrigade en het KNRM? De KNRM is eigenlijk uh, rest... buiten de organisatiestructuur, ja, ja, ja. maar qua doelstelling. Doelstelling is wij uh, wij hebben de, de, de taak voor de wacht op het strand uh, en, en uh, zeg maar de, de eerste kustlijn en de KNRM die gaat uh, die het is meer zoals ik uh, even van u mag Vertellen, is meer verder op zee. Uh, verschepen die, die in problemen komen, uh, katamarans die in problemen komen. Noem maar op, als er werkelijk ver op zee wat aan de hand is, verder op zee, dan komt de KNRM... De uh, taak eigenlijk van de Dus hun doel, doelstelling is ruimer dan van ja, de Ja, ja, ja, ja. Wij zijn meer als uh, van van jongs, of zeg maar van het van, van begin af aan eigenlijk veel meer strandgericht. Strand en daar. Maar het voelt elkaar wel enorm aan. Natuurlijk. Ja, We staan uh, allemaal in verbinding met ja, elkaar ja. tegenwoordig. Met alle communicatie. Bijvoorbeeld, uh, Vo voor, uh, vorig jaar was er een, een kindshoek ja. En dan zie je alle reddingsboten van Zandvoort zie je op lijn. Ja. En de KNRM pakt de buitenlijn. Die pakt de buitenlijn. Maar wat houdt een verdere samenwerking dan nog tegen?